Onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken uw handen. Amen. Genade, vrede zij u. Van God den Vader, door Christus Jezus, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van Psalm 1 en daarvan het eerste en het tweede vers. Welzaligheid die in de boze raad niet wandelt. Wij zingen Psalm 1 en daarvan het eerste en het tweede vers. Oh. van de apostel Paulus aan de Colossenzen en daarvan het eerste hoofdstuk Colossenzen 1, Doch lezen we vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des Hemels en der Aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden ik geloof in den heilige geest ik geloof ene Heilige algemene christelijke kerk de gemeenschap der heiligen Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden u Colossensen één. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus de broeder. Den heiligen en gelovigen broederen in Christus die te kolossen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. alsof wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het welk tot u gekomen is gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voor, gelijk ook onder u. Van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafas, onze geliefde mededienstknecht. Terwijl ik een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij mocht vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den heren, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. In de welke wij een hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke het beeld is des onzienlijke gods de eerst en alle creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij eerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente Hij, die het begin is, de eerstgeborenen uit de doden, opdat Hij in alle de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises Door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde zijn. Het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard. En vijanden door het verstand in de boze werken. Nu ook verzoend in het lichaam zijn vleesjes door de dood opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hopen des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u. En vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God. Die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. En van alle geslachten. Maar nu geopenbaard is aan, aan zijn heilige, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welk is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanen de mens en leren de mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een hegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeide. Strijdende naar zijn werking. Die in mij werkt met kracht. Laat ons voorgaan gemeenschappelijk gebed. Ach lieve heren. Het is nog langs. Uwe goddelijke langmoedigheid En tijd geduld. Dat we nog vergaderen mocht in uw bedigheid. In de midden van deze sabbadag. Dat aan ons en onze kinderen nog toekomt te geven. Och Heere zou het u begagen. In de zoon van uw eeuwige liefde. Door uw heilige geest die woord nog rijkelijk zegenen. Tot de heren van die driemaal heilige naam. En tot bekering der arme, arme zondaren. Aan de brede weg naar het eeuwige verderf. Och heren dat is toch uw werk. Och mocht gij het nog eens doen heren. Want wat hij doet dat heeft een waarde. Voor tijd en eeuwigheid. En hij zal verheerlijkt worden. In de werken van uw eigen handen. En Heer, zou uw kerk nog eens onderwijzen. En vertroosten. Dat hij het levende geloof nog schenken mocht. O dat die kerk nog eens. Rusten mocht in die voldoening van die gezegende borg en middelaar. Heere, dat het nog ervaard mocht worden. In de verzoening van al onze zonden. Om vrede met God te mogen ontvangen. En met het mens hier. Ach mocht uw lieve geest nog eens storten. Ook in de prediking en het gehoor van uw woord, dat er nog eens echt bediening van uw geest erbij mocht wezen. Heer, wij hebben het niet verdiend, wij hebben alles verzonden. Maar heb toch gezegd, ik doe het niet om eeuwige wil, maar om mijn eeuwig naams wil. Gedenk ons dan zo dat wij in het midden vergaderd zijn van het jongste. Naar het oudste toe Als reizers naar dat albeslissende eeuwigheid Heren bekeer ons Dan zullen we bekeerd wezen O mocht het nog zegenen heren O dat troost van die volk Die zo menigmaal bij te staan voor de eigen En die het niet bekijken mocht dat het, dat die werk in de ziel begonnen is. En heren wij hebben het vanochtend gehoord. De tijd van het wereldklok dat we beleven. O dat we staan voor zachtelijke tijden. Voor ons en onze kinderen. Maar heren zou je nog een tijd van opwekking nog geven. In deze tijd van grote wegval in deze tijd van grote afwijking van uw goddelijk gebod en uw goddelijke woord en die dierbare eeuwige Heere mogen mocht je nog eens opstaan in deze laatste der dagen dat er nog eens vele kinderen vele jonge mensen nog bekeren mocht o voordat ons Tijd ons aan zou komen En die dag weten we niet Maar we weten wel dat het Dat het komt en dat het nauw nabij is Want al wat die woord Verklaart dat komt Openbaar In elke dag Meer en meer Here, gedenk Nog aan die trouw verbond Dan Abraham ik knecht gezworen denk die ganse kerk over het rond ter wereld, het Jodendom en het Heidendom, waar ge ooit het wildste valk vond, Heeren. O door die genade, door die vrije genade, o door het eeuwige de verkiezing der genade, dan zouden ze aankomen van het oosten en het westen, het noorden en het zuiden. En mocht het en kon het wezen, heren... dat wij en onze kinderen daarbij begoren mogen. O, mocht het nog hebben dat die woord nog tot kracht... door die de opgestaande Christus nog... door de middel nog gesproken van die heilige geest, heren. Want wij hebben een harte werk nodig... en dat is Gods godswerk. O, mocht het nog aan onze zielen... Binden dat we het nodig hebben. Een God voor onze ziel. En een borg voor onze schuld. Gedenk iedereen, zodat we hier vergaderd zijn. Gij weet hier. Hoe dat ze opgekomen zijn. En hoe dat ze nederzitten. En hoe dat het. Wij staan hier Stijl en diepe afhankelijk, Maar nog hier heb door genadig en volgegeven. gegeven. En die hebben de geopend, die hebben geleerd, heren, dat er geen hoop in de eigen is. En dat ze onwaardig zijn om het van niet te hopen. En toch aan wie anders zullen ze gaan dan aan niet de levende God. O God, als de dichter het eit zingt. O gena, o God, gena. Mogen dat we even waarheid in het binnenste en hier dat gij verbond nog vast mocht maken met uw volk. O dat ze er nog van spreken mocht van de wonderen van vrije genade. O dat er nog eens van uw volk iets, uit mocht gaan hier om te verklaren o die grote liefde Gods, de liefde des Zoons en de liefde des Heilige Geest. Na de, na de verheerlijking van de deugden van recht en gerechtigheid, genade en barmhartigheid. Heere, gedenk de zieken en het zwakke, touwe moeder in het ziekenhuis hier. Of zoekt er nog op in de avond van het leven, en dan is er nog een krijg, mocht je nog van dies. Van die levend maken en zalig maken de genade van die mocht ontvangen in de midden van haar ellende en lijden van het lichaam. Hedenk het jonge man in het ziekenhuis hier, mocht hem nog in zijn jeugd, nog eens opzoeken, wat zou het toch een wonder wezen in onze donkere tijd, wanneer dat er nog uit de monden van kinderen en jonge mensen mochten horen. Komt en lijst toe, en ik zou vertellen wat God aan mijn ziel heeft gedaan. O Here, mocht het nog eens wees, ook in onze donker en bangen tijd. Het denkt aan al iedereen in der eigen nood In der eigen strijd. Gij weet wat een ieder meeloopt dag na dag. Het denkt oud en jong te gedenkt. Uwe knechten, gedenk het zendeling hier in het verre land. Met het team, help ze in al de moeilijke werken. Hij, hey, gedenk al de zendingswerk dat gedaan wordt volgens uw woord. En, en mocht door uw geest toegepast worden. Heren, help ons ook in dit midden. Geef de woorden ook in het taal van onze oude vaderland. Open nog uw lieve woord hier. En gebruik nog wat hij heeft toch beloofd door de dwaasheid der prediken. Daar zou je nog gebruiken tot zaligheid der zonden. Och dat je nog een volk mocht hebben. Die met de belofte nog bezig gemaakt mocht worden hier. Och gedenk dan aan iedereen van ons. En mocht het nog eens wezen dat de uithang van deze dienst, dat het nog ervaard mag worden. Het was goed om met mijn kander te wezen in uw bedigheid. De duivel nog beschamen, onze ongeloof nog wegnemen. Heren, gedenk ons dan uitgenaden in de verzoening van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van psalm 22, 12, 14 en 16. Hij die God vreest, hij allen prijst den Here. dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Psalm 22, 12, 14 en 16 vers. Liefde gemeente, onze tekst voor we kunnen gewinnen het voorgelezen hoofdstuk van Colisense 1 en daarvan verse 9 door 14. Waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben niet opgehouden voor u te bidden en te begeren. Hij mocht vervuld worden met de kennis van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijke verstand, opdat Hij mocht wandelen, waardiglijk den heren, tot alle begagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende. En wassenden in de kennis van God, met alle kracht bekrachtig zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaamd gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der dijsternis en overgezet geeft in het koninkrijk van den zoon zijner liefden, in de welken wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk. De verheving der zonden tot zover. Onze thema, dat is een lieve aansporing voor de toekomende verdrukking. En daar willen we met de helpen dus hier in drie gedachten bij stilstaan. In het eerste plaats tot afhankelijkheid. In de tweede plaats tot dankbaarheid. En in de derde plaats tot vastigheid. Een lieve aansporing voor de toekomende verdrukking. En dat willen we zien in drie gedachten. Met de hulp des Heere eerst tot afhankelijkheid, Als dat wij dat vinden in het tiende en in het elfde vers. Opdat gij mocht wandelen, waardiglijk den Heere. tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtig zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid. En langmoedigheid met blijdschap. En in de tweede plaats tot dankbaarheid. De twaalfde vers. Dankende den vader. Die ons bekwaamd gemaakt heeft. Om deel te hebben. In de erven. der heiligen in het licht. Ten derde. Tot vasteheid. In de dertiende en de veertiende versen. Die ons getrokken heeft. Uit de macht der duisternis. En overgezet heeft. In het koninkrijk. Van, van de zoon zijner liefde. In de welken. Wij de verlossing hebben. Door zijn bloed. Namelijk. De vergeving der zonden. Gemeente, Wij hebben vanochtend gehoord... ...over het angstigheid van de tijd... ...en de aankomende verdrukking... ...dat over het ganse wereld komen zal. En wanneer dat dat dag wezen zal... ...dat weten wij niet. Maar wij weten wel volgens Gods woord... Het wordt tijdelijk verklaard. Wat we in onze dag zien. Is de voorkoming. Van de dag. Van het grote verdrukking. De komst van Christus. Op de wolken. Is niet ver meer af. En daarom. Moet het antichrist tijd ook verveeld worden. En wij hebben gedacht. Ook in deze middag, aangaande diep bange tijd. om Gods volk. en dat kind God zelf door de Heilige Geest vertroost. Aan, aan de aankomende tijd van verdrikking. En dan mogen wij ook in deze gedeelte van Gods woord. zo'n kerk vinden, gemeente. Dan weten wij. Dat de kerk van Colatie. Dat was ook een kerk. Die door de Heere gezegend was. Maar waar dat de Heere werkt. Daar werkt ook de dijvel mijn hoorders. En dat is ook zo. Dat de dijvel verwoesting komt te maken. Ook in het gemeente van Colatie. En daarom. Paulus die mag door het leiding van de Heilige Geest een brief schrijven aan deze gemeente. En in die tijd, dat was zowat het zesde jaar van de tijd van Christus toen Paulus in de gevangenis was in Rome. Paulus die was een die rijk benadigd was, maar ook veel wist van verdrukking, van leiding in zijn lichaam. En in de tijd dat hij hier op aarde gewoond heeft. En zo, als hij daar in de gevangenis in Rome is, mocht hij horen van Epaphras, dat ook de kerk in Colossi in verdrukking kwam. En dan krijgt een apostel een begeerte om een brief te schrijven aan de kerk in verdrukking. En als Paulus deze brief mocht schrijven door de bediening van het Heilige Geest, dan komt hij die kerk te vertroosten. En dan moeten we gedenken, gemeente, wat in deze kerk is plaatsgenomen, dat is Gods werk. En als dat we het gezegd heeft, waar God werkt, daar slaapt de duivel niet. Als wij aan de zaken van het wereld, aan al de zonden van de wereld meeleeft, dan het is het als de duivel erbij slaapt. Maar waar de Godse genade komt in verheerlijke, in verloren zondaren, daar gaat de duivel rond als een brezende leeuw om dat werk te vernieten maar vanzelf dat kind niet, maar het gaat voor de kerk toch in verdrukking en zoals dat wij dat gehoord heeft van deze hoofdstuk, dan komt Paulus aan deze kerk te schrijven zover dat wij weten, Paulus is nooit zelf persoonlijk in de gemeente van Galatie geweest, wel in Efeze en het is van velen de gedachte dat Epaphras die is door God, door de middel van de prediking van Paulus bekeerd geworden en Ephesians. Eves, Eves, en dan is hij tot Galatie gestuurd en daar heeft God hem gebruikt tot grote zegen. En zo komt hij met deze brief in Rome, zo komt hij naar Paulus en Paulus schrijft deze brief terug. En zo wordt onze tekst dan, en daar gaat het om, in een bijzondere weg. Een lieve aansporing voor de toekomende verdrukking. En daar staat in de negende vers, waarom ook wij, van de dag af dat wij het Gehoord hebben, niet opgehouden voor u te bidden en te, be, en te beheren. En die zijn twee bijzondere woorden, gemeente. En ik heb er mag over denken, gemeente, dan mogen wij met al de kleinste weg ervan ook dit aan u toezeggen. O dat het is onze gebede gemeente. Hoe arm dat ze zijn. Hoe sporadisch dat ze plaats nemen. Maar dan mag ik toch zeggen gemeente. Met het begeerte van mijn ziel. Dat God u zegenen mag. En o volk des Heren, Dat de Heren u bouwen mag op dit vaste fundament, Jezus Christus. Dat nooit wankelen zal. Als zou de grootste verdrukking over de kerk komen. God zal zijn volk nooit vergeten. Nog verlaten. Wat dat er ook komen zal. Maar dan is het ook nodig gemeente. Dan is het ook nodig. Dat er een eeuwig wonder in onze leven heeft plaatsgenomen. Dan is het nodig dat we van dood levend gemaakt zijn geworden en dat door een drieëne God oh dat is het wel nodig vandaag aan de dag gelieve gemeente en dat gaat in bijzonder over iedereen dat één ding nodig is dat er tussen het wieg en het graf wedergeboren geboren zou moeten worden dat is de woorden van de Heer Jezus Christus en Johannes 3 gemeente maar dan ook gemeente aan de volk te sieren. wordt het ook toegezegd om die verkiezing en die roeping en verkiezing vast te maken. Want als dat hebben we gezegd, wij gaan in een tijd van grote verdrukking. En dan gaat het om gemeente. Af God met ons begonnen heeft. Af wij met God begonnen heeft. En dan mogen wij van deze gedeelte van Gods Woord en liefde, opsporing horen voor de toekomende verdrukking. En dan komt het in Gods Woord te verklaren wat er hier bedoeld wordt. En dan staat het in onze tekst verder dat gij mocht, dat gij mocht vervuld worden. Met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid. En geestelijk verstand. Daar zijn genade gemeente. Want daar schrijft de apostel Paulus door de heilige geest. Dat wij mocht vervuld worden met de kennis van zijn wil. Zijn wil. Wat heeft dat dan te zeggen gemeente. Vandaag aan de dag. Dat wij kennis zou krijgen aan de wille gods. Want wij weten toch volgens Gods woord. Dat alles gaat om de goddelijke wil van God. En niet met dat wille gods eens gemaakt te mogen worden door genade. En dat in de praktijk van het leven. En dan zegt het verder in onze tekst. En daar gaat het over de tot afhankelijkheid. Afhankelijkheid. dat is iets bijzonders gemeente. Want dat is mens door de val net een vijand van. Wij zijn vijanden van God, dat is zeker door de val. Wij zijn een vijanden van onze eigen gemeente. Geloof het maar vast en zeker. Want een mens door de val, die heeft geen ogen meer te zien, geen oren meer te horen, maar ook geen verstand meer om te verstaan. En een mens is een vijand van God en van zijn eigen. Maar ook, hij is een vijand van afhankelijkheid. En dat is niet alleen in het mens van de natuur, maar Paulus die wist door genade dat dat afhankelijkheid is ook een vijand. Wij ontegen genade na ontvangende genade... ...hebben we zoveel te doen met die afhankelijkheid. Wij een mens die wil maar niet afhankelijk wezen. Want de duivel die heeft gezegd tegen Adam, ...hij zou als God wezen. En dat leger hebben we geloofd. Maar Gods woord geloofde de natuurlijke mens niet. En ook na ontvangende genade... Moet er plaats voor gemaakt worden gemeente. En dan in deze lieve opsporing. Komt Paulus het gemeente van Colossi. Het volk des heren aan te sporen. Op dat gij mocht wandelen. Waar waardig de den heren. Dat heeft veel te zeggen volk des heren. Veel te zeggen. Dat wijst ons tot een biddende leven. Want onze afhankelijkheid wordt ingeleefd door het nood. Aan God geschreeuwd. Dan wordt het ziel in de nood gebracht. Want ik weet niet hoe dat het met i is gemeente. Maar ik weet in mijn eigen dan. Moet ik dag en nacht strijden tegen dat weg van genade, van afhankelijkheid, om uit God en willig voor God hem na te komen gemeen? En om zijn weg naar zijn goddelijke wil te beamen, wat hij zijn goddelijke wijsheid heeft uitgelegd in de wandel van het leven. In de strijdperk van dit leven. En daar komt een apostel in de eerste plaats die kerk onderwijzen aan de afhankelijkheid. Afhankelijkheid. O gezegend is die mens die door genade afhankelijk is aan de here gemeente. Ja, maar dan zou je zeggen, maar dat is geen mooie leven. Want wij zouden liever aan onze eigen afvankelijk wezen. En dat, dat is wel de wens van het bedorvende staan. Een mens die wil niet afhankelijk wezen van de Heer. En die zegt het verder in onze tekst. Tot alle behagelijkheid in alle goede werken. Vruchten dragende en wassende in de van God. Met alle kracht. Bekrachten zijnde. Naar de sterkte. Zijnig heerlijkheid. Tot alle leidzaamheid. En langmoedigheid. Met blijdschap. Dat is wat gemeente. En dan in de weg. Van geduld. In de weg van leidzaamheid. In de weg van beproeving. En dan die pad te mogen bewandelen door de genade Gods met blijdschap. O gemeente, wat zien wij dan in de grondslag van dat eeuwige genade Gods? Wat is dan de aankomende verdrukking anders als wij dat tegemoet gaan door het God gegeven geloof? Omdat om we blijdschap. Aan te zien komen gemeente, om te roemen in het welvoord. woord en het wel, wel, wel grondigende oordeel Gods. En het oordeel Gods gemeente, dat kan nooit over zijn zijn kerk komen. Je zou wel zeggen, wat bedoelt het? Het oordeel dat komt over het onbekeerde mens. Het gestijding dat brengt God over zijn volk. Maar het oordeel is nooit over zijn kerk. Het oordeel dat zal beginnen bij het geize Gods gemeente. In de grote afval van de waarheid. Verkiezing van het eigen willen weten Ook in het godsdienst van onze dag hier gaat het over het echte werk van vrije genade. En dan wordt het beschreven. Deze woord. In dat lieve aansporing aan de kerk. Hier in de strijdkerk van het leven. O volk de zier. Goord dan. Het zieren woord. Zieren woord. Op dat gij mocht wandelen. Waar de hier. heer. Wat is daar dan een beroep. Dat hij gaat naar de kerk. Gods gemeente. O zeker Gods woord. Dat is voor een iedereen. Die onder die woord komt. Maar. Daar is een gedeelte van Gods woord. Dat alleen maar voor de kerk is. En och mijn onbekeerde medereizigers, Mocht het even. Door de krachtdadelijke werk. Van de heilige geest horen. Dat Gods woord. Ibij bij te zetten gemeente. Wat ontzaglijk, jongens en meisjes. Heeft Gods woord I bij te zetten. Van dat levende hoop Dat in Christus is. O mocht dat waarheid. In de binnenste van de hart. Is waar worden. Dat we nog eens vallen mocht Voor die drie ene God. En uitschreeuwen. O God. Wees me nog genade. Plaats me er nog eens. O, plaats mij daar nog eens in, Heer, door die vrije, soevereine genade. O, dat kind nog, jong en oud, het is nog het heden der genade. O, jongens en meisjes en ouderen, net zo wel, zoekt het niet in de wereld. Die de wereld zoekt, had verloren en wordt vervloekt. Dat is Gods getuigenis. We hebben het gezongen van, van Psalm 1 gemeente. O mocht de Heer het geven nog dat we mogen zien, onze bederfelijke staan door de val en de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. Maar hier gaat het over de kerken Gods, dat wedergeboorte kerken Gods. En dan is het ons niet geroepen om een deze of die uit te sluiten. Maar dat doet Gods woord zelf, gemeente. Dat doet Gods woord zelf. O, ken je er wat van, gemeente? Van die genade, de wedergeboorte, van doodlevend gemaakt. In onze doodstaat zijn wij, dan hebben we geen last met onze afhankelijkheid. Maar als de Heer zijn na genade komt te verheerlijken in de ziel, dan komt de ziel op de school van Jezus Christus en dan, dan komt hij en weinig te leren van zijn afvankelijkheid. En dan moet hij leren, en dan staat het tijdelijk in handelingen negen gemeent. Als God in zijn kracht dadelijke werk werkt in de hart van Saulus van Tarsus, dan staat daar en gij bidt afvankelijk. En wat betekent dat gemeente? Dat hij zichzelf niet verlossen kon van zijn hemelhoge schuld. O, oh, wat horen we weinig vandaag aan de dag gemeente van schuld meer. En hoe weinig van een hemelhoge schuld. Maar dat de mensen zelf van niet kan verlossen. En zo... Gaan het over de hangen van genade, afhankelijkheid en de tijd? Dat zou ons te kort wezen. Om over deze afhankelijkheid te behandelen, gemeente. Maar laat ons dan met de woorden van onze tekst even blijven. Opdat gij mocht wandelen. Duidelijk den hier. Wat een woord gemeente. Wat zegt dat in kort? En dat is moeilijk even voor mij te denken in het Hollands, maar in de Engels dan staat het. dat we are crucified, dat wij gekruisigd zijn. Dat wij willen gemaakt worden door genade. Om Hem na te volgen. Nee. Dat is, dat is de afhankelijkheid in de weg van de wandeling, aan de wandelen waar de nieren tot al de behagelijkheid in alle goede werken en vruchtdragende, holde begeerlijke en wassende in de kennis van God. Dat is wat Paulus door de Heilige Geest mocht schrijven aan de, aan de, aan de verdrukte volk, maar die Stond nog voor grote verdrukkingen te komen gemeente. En dan om dat woorden even over te denken. En ik hoop dat de Heer je maar volk dus Heer heeft om het over te denken. En dan staat het in het elfde vers. Met al de kracht bekrachtende zijnde naar de sterkte zijnde heerlijkheid. Tot al de leidzaamheid en langmoedigheid. Met blijdschap. En daar wordt verklaard, gemeente. hoe absoluut afhankelijk dat we zijn. om onwillig gemaakt te worden. Dat is één ding. Maar niet een ander. om vruchtbaar gemaakt te worden. in deze tijd van vervolging. Vruchtbaar gemaakt. wat een wonderlijke weg is, genade gemeente. op Volk des Heeren, hoe is dat dan in uw leven en in onze leven vandaag aan de dag? Wat is die begeerte volk des Heeren? Dat zijn naam moet eeuwig eer ontvangen? Is dat de wens van uw leven? Is dat eerst in Spantie uw gedachte? Als we morgens van uw bed mag opstaan. Waar gaat het over, o volk van God? Onder deze liefde aansporing van de, de Heere door de apostel Paulus Om in dat goddelijke en vruchtbare leven te, te leven door genade. Afhankelijk aan de drie ene God. In bijzonder aan de heilige geestgemeente. Dat alleen mogelijk is door die zegende tweede persoon. De Heere Jezus Christus. Naar de eeuwige verkiezing. De des vaders van de stilte. Van de nooit begonnen eeuwigheid. O volk des hier, als hij wens mag ontvangen. Voor een ogenblik in het leven. Dan is het toch uw wens. In de tweede gedachte. Tot de dankbaarheid. Waar dat het staat. Dankende dwaad. daar komt Paulus gemeente. Van dat vruchtbare leven door genade. En dat vruchtbare leven, dat is een afhankelijke leven. En dat is een zegende leven. Dat is een kinderlijke leven. Dat is een gehoorzame leven. Maar, o oh mijn hoorders, wat een hel ontbreekt in ons tegen dat leven. Wat een innerlijke strijd tussen in het geest en het vlees. Maar indien door de geest geschonken. Dan mocht Paulus Gods volk van Galatie aan de kerk van oude eeuwen aanwijzen. In dat rijke vrucht, in de diepste verdrukking. dat gaat de kerk zingen gemeente, dankende den vader. Die ons bekwaam gemaakt heeft en deelt te hebben in de erven der heiligen in het licht gemeente oh waar gaat het om met God met Christus met de heilige geest met genade waar gaat het feitelijk om niet de tijd maar die eeuwigheid de kerken gods die van alle eeuwigheid gekozen is door God en Vader in de tijd door Christus en de heilige geest. Door Christus gekocht is. Door de heilige geest opgezocht is. Het is allemaal in de bedoeling aan de nooit eindigende eeuwigheid. Denk er maar eens over. Jongen, het gaat op een eeuwigheid. We stonden vrijdagavond, vrijdagavond nog in zijn aan de sterfbed van die ouw. Van die man. 71 jaar. O gemeente. En dan kan het gelezen worden aan zijn aangezicht. De reis van dit wereld is aan het einde. En ik zei nog tegen die man. Het is wat om mens te wezen. En dan zonder God. De eeuwigheid in. O, oh, wat kon je de angst van die man zien. Angst. Wetende waarheid. En eerlijk moest beleiden. Dat hij een vreemdeling te was. Wij laten het in Gods eeuwende handen leggen. Maar gemeente. Gisteren is die gestorven. En wanneer. zal je en ik doen dat ik voor je houden wil gemeente. De zaak van Gods eeuwige welbehagen. Is niet voor de tijd. Maar voor de oneindigende eeuwigheid. Dat, dat voor in ieder een van ons staat. Ene wink van zijn almacht en onze adem wordt weggenomen. En wij sterven. En dan komen wij voor het recht Toegels te staan genieten. En dan wordt mens gegericht door het goddelijk gericht. En dan is het eeuwigheid. Eeuwigheid. O geliefde, zou dat dag van onze dood vanmiddag komen? Waar dan zal ik de eindeloze eeuwigheid uitleven? Jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Denk er eens over. Denk er eens over. Hoe zou het met mij wezen. Als straks een engel dus doods komt. En ik moet gaan sterven. En dan tot het oordeel. En dan tot de eeuwigheid. En daar is maar twee weken. Maar hier wordt het kerk aangesporen door het liefde. Om, om het leven van de eeuwigheid door afvankelijkheid in de aanbidding voor licht. Genade, wijsheid, kracht, geduld, langzaamheid, leidzaamheid. Met blijdschap bij een ogenblik. ...in de strijdperk van het leven... ...en voorsmaak van de eeuwigheid te mogen hebben. Wat is, o volk van God, je leven? Bij een ogenblik in dit leven... Paulus zegt voor mij te leven is Christus... ...en te sterven is gewin. Petrus, die zeggen 1 Petrus 1 vers 3 en 4 die zijn God de Vader. Toeliefde. En daarom Paulus schrijft in de tweede plaats. Aan dat volk in de verdrukking. Die dieper in de verdrukking zal geleid worden. Dankende. den Vader. O dan is het even. Dat het hemel op aarde is. De hoogste trap van de genade is. Om te verheerlijken. In een drie ene God, om Hem te verheerlijken, voor die, voor die genade die een zonderrijkelijk, vrij, soeverein geschonken is, wij dat het valt, dan valt het vrij gemeente. En daar mocht Paulus de kerk aan wijzen in deze donkere wereld, aan die gezegende gangen. Van dat nieuwe leven door het geloof. Waar dat einde dankende Vader Die ons. Dat is persoonlijk. Geweldig zalig is het volk wie het mag gebeuren. Die God er recht niet was schuldig heer. Hier mag het in de dadelijkheid van de zaak. In de oefening van het geloof wijst Paulus aan. Die ons bekwaamd gemaakt heeft. Om deel te hebben in de erf, De Heiligen in het licht. De verdrekking dat zal onzakelijk zijn, gemeente, maar het is maar voor tien dagen. En dan is het voorbij dat, dat wil Heer Paulus de kerk aanwijzen tot dan aan het einde van die verdrekking. Want dan wijst hij het daarop. Dat gij ons en deed, die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel, o zegende volk. Er is een volk, jongens en oud, jong, jong en oud, dat gezegend is. Niet om zichzelf, maar om die vrije gondst van een drieënig God, die ze gekozen heeft in de nooit begonnen eeuwigheid. Die ze opgezocht heeft in de tijd. En die, die ze verzoend heeft door de bloed. Dankende de Vader. Die ons bekwaam gemaakt heeft. Niet zijt ons. Maar alles zijt Hem. Zo gaat men naar Jeruzalem. Om deel. Je, je hartje zou schreeuwen. Van, van kleinmoedigheid. Van onwaardigheid. Die die. Om deel te hebben in de erf Der heiligen in de licht. Ze zouden aanzitten. zitten. Oh, die dag van verdrukking, dat zou zo kort wezen. En ze zouden straks aan zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Om eeuwig God te verhogen. O volk des Heeren, wees van goede moed. Zoek het niet in de tijd. Maar zoek die dingen van het afhankelijk leven in de bidding voor het gebed bij de Heer. Om in zijn wegen te mogen wandelen. En in de derde plaats, gemeente, dan wordt het verklaard de vastigheid van die genade. Maar laat ons eerst zingen van Psalm 86 en daarvan het eerste en het tweede vers: Neig, o Heer, uw gunstige oren, om mij. In mijn angst te horen. Ik ben alleen de nood, Hans, Van horkuil -ho en hulp om bloot. Goed mijn ziel. Hij zijt al En ik ben niet gunst deelachtig. O mijn God die mij aanschouwt. Red die knecht die I vertrouwt. Wij zingen op Psalm 86 het eerste en het tweede vers. De verdrukking. In de eerste plaats tot afhankelijkheid, tweede tot dankbaarheid en derde tot vastigheid. En dan mocht de Apostel Paulus door de Heilige Geest de vastigheid verklaren van die zaligheid, dat weggelegd is voor Gods kerkgemeente. En daar wordt verklaard in het dertiende en het veertiende vers. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dan komt Paulus door de heilige geest dat kerk te onderwijzen. En terug te brengen in gonne gedachten. Die als de tekst staat die ons getrokken heeft. Niet dat wij naar hem geef gevraagd gemeente. Maar gij die ons getrokken heeft. Hij die ons naar ons gevraagd heeft. Wij hebben niet, wij hebben niet naar God gevraagd nee. Wij hebben de koudste weg naar de hel gekozen gemeente. Maar het heeft God behaagd. En daar komt Paulus Vastigheid van de grond van die zaligheid te komen, te verklaren tot troost van de kerk. En dat is zo nodig gemeente, dat we teruggebracht moeten worden in onze leven. Want om onze verkiezing, om onze roeping en verkiezing vast te maken, waar is het begonnen en wie heeft het begonnen? Dat komt voor Gods ware volk, een vraag niet. Een vraag. Het jijgende godsdienst. Die heeft er geen last. Maar Gods arme ware volk. Die willen weten. Weet je wat gemeente. Gods ware volk. Die geloven vast en zeker. Dat het met Gods volk voor eeuwig wel zal zijn. Maar. Maar gemeente. Behoor ik erbij. Behoor ik erbij. Heeft God met mij begonnen. Of heeft ik met God begonnen. Daar is zo'n verschil van dood en leven. En daarom Gods woord is door bijzonder gemeente. Je zou wel zeggen dat Paulus in de, om de vastigheid van de fundamenten te leggen. Dan zou hij toch, toch in het eerste plaats zeggen. Hij die gelooft. Hij die gelooft. Ja dat zei Petrus in 1 Petrus 2. Aan hij die gelooft is die dierbaar. Dat is een zekere waarheid en een dierbaar vrucht van de genade. Maar wij worden teruggeleid. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Daarin verklaart ons dat wij eenmaal in de macht. Van de duisternis. Van de duivel. Van Satans rijk en koning, koninkrijk. Dat wij daar een inwoner van zijn. Door onze diepe val. Gemeente. Kingen Dat God je opgezocht heeft. Dat God je te, te machtig geworden is. Dat God je... Tegenkom te staan. Dat je het verliezen mag. Dat je verliezen moet. En later verliezen mag gemeente. Ken je die tijd? Bedrief je eigen niet gemeente. Voor die onzaggelijke eeuwigheid. Want velen lopen in onze dag. Met een ingebeelde hemel. Rechts naar de hel gemeente. Paulus, die komt in die vastigheid. Dat ware kerk terecht te leiden. Waar God ze gewonnen heeft. Toont in de zonde en in de misdaden. Het lus te vinden in het eigen doen en wil gemeent. Wat genoemd wordt de duisternis. De dood. Waardoor we onze diepe vallen adem ingevallen zijn. Is het ooit waar geworden in je leven, gemeente? Dat God je te, te krachtig geworden is. Dat je met, met, met, menesse, met menesse van geleerd moet Dat God God is. En dat je voor die God niet staande komt. En verder is het ooit waar geworden in je leven, gemeente? En we stappen maar verder door. Om een tijdswil. Dat je te doen mee krijgt. Niet. Hoe, hoe dat ik zalig zal worden. Maar hoe zal God. Met mij op zijn eer komen. Alles die mag eindrukken. en danken door God en de Vader. Niet hoe. Dat ik verlost. Maar hoe komt God op zijn eer gemeente. Heef je dat wel eens in je stal. Is uit moeten schreeuwen. Op, op je kantoor. Op, je, op je, in je huis. af waar dan ook. En of dat plaatsgenomen. Dan zou het nooit vergeten gebied. Zou het nooit vergeten. Dat, dat God met de mens te werk en mens die wordt neergeplaatst en in de schuld geplaatst voor God. En in dat, in dat werken dat hij komt te zien dat hij voor God niet staande. En buiten Christus, daar had hij het inleven. Dat God een tierenvirus is in een eeuwigende gloed en mijn eigen schuld. En mijn eigen schuld. Daar gaat het stil worden gemiddeld. Daar gaat de mens bij te Jeruzalem om. En zijn hand over zijn eigen mond doen. Onderheen. Je zei het, die scheelt uit. Wee, wee is mij. Gemis. Gemeente We leven in donkere tijden. Maar dat werk gaat niet te de mens. Maar rechtszins door de ziel. heen gemeente. Paulus die schrijft hier niet op onwetendigheid. Maar als een die het ervaard heeft. Die ons getrokken heeft. Uit de macht der duisternis Aan overgezet heeft. In het koninkrijk zijn er, zijn er de zoon. De zoon zijn er liefde. Van dood levend gemaakt. En wat God doet gemeente. Dat wordt overgezet. Dat wordt wat mens doet. Dat hoor je wel eens. En dan ben je ze bekomend. En dan gaan ze praten en veel praten. En dan gaan ze gewoon als een hond weer terug. Maar wat God doet, dat wordt overgezet gemiddeld. En dat verklaart een apostel als de vastigheid van de grond van wat God doet. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft. In het koninkrijk van de zoon zijn liefde de Koninkrijk van Satan en de gezegende Koninkrijk van Christus. Wat een verschil gemeente. De ene is absoluut goddeloosheid en de ene de Koninkrijk van Christus is heiligheid, gerechtigheid. Zelfs heeft Christus gezegd in 1 Petrus 3 Wees gij heilig, Zoals ik heilig ben. Het is de koninkrijk van recht en heiligheid. En daar komt de kerk zo in te leven. De gevankelijkheid. In de uitvoering, uitleven van dat kinderlijke vrees. O volk des Heeren. Dat zou gezegd. Zou een eeuwig wonder wezen. Als ik nog het minste begin heeft. Aan die goddelijke gehoorzaamheid. Maar hier gaat het over de vastigheid. En daar staat het. In den welken wij de verlossing hebben door zijn bloed. Door zijn bloed. De verlossing. Gemeente en een bijzonder volk. Dus hier. Wat is, wat is uw hoop. Waar is de verlossing opgelegd? In dat wij verlossing hebben door de bloed van Christus. Dan worden we geleid in Gatsemane, in, in, in, in de zaal van Pontius Pilatus, in een op Hooghouta gemeente Daar heeft de bloed gestroomd dat de eeuwige wilde des gods. Naar de voldoening tot de verheerlijking van zijn deugd. O die verheerlijk moet worden gemeend. Buiten de verheerlijking van de goddelijke deugd van recht. Kreeg geen ene ademskind ooit zalig worden. En daar wijst Paulus op. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Door die voldoening. O gemeente, een God voor onze ziel. En een borg voor onze schuld. Er wordt vandaag over Jezus zo, zo makkelijk gesproken. Jezus is de antwoord voor alles. O gemeente, gemeente. Blijf maar met die oude waarheid hoor. Want dat jijgende, lichte, goddeloze weg dat verkindeld wordt vandaag aan de dag hans zit bijkant het ganse wereld om er zou niets anders op eindigen dan de vijf dwazen maagden en ze begonnen te zien dat ze bijden het zou onzaggelijk wezen maar dat arme volk van God die krijg grond onder de voeten en dat is door God gegeven in de Dierbaar bloed van die man Dat is God verheerlijkt, mens verkleindende genadegemeen. En daar staat het er nog bij, namelijk de vergeving der zonde. De vergeving der zonde. O, oh, wat een voorrecht! De vergeving. Ik zou je eens even wat vragen, gemeente, gaan we maar eindigen, want je komt er toch niet mee klaar. Wat heeft Gods volk hier op aarde de grootste strijd mee? Wat denkt je volk te dus zien? Dat zou nou de verschil maken tussen de echte kennis en hetzelfde gemaakte geloof. Geweest. Wat heeft Gods volk de meeste last mee? Hier op aarde. Jongens en meisjes. Wat denken jullie? Vaders en moeders. Wat denken jullie? Oh ik zou vragen ouderlingen. Wat heb je de meeste last mee? <coughs> Dat goddeloze zonde bestaan. Om al door maar tegen. Die goeddoende god te zonderen. De smet van de zonde. Wordt de, wordt de verdrukking van de kerk hier op aarde gemeente. Want het zonde is net het ander van het liefde gehoorzaamheid. En Gods echte volk. Die hebben de grootste strijd met hun eigen bewegende zonde. en. Zonder de smet van de zonde. En nog een stapje verder gemeente. Wat wordt in Engels gezegd de boezemzond. Ik weet niet hoe dat je het in Hollandse uitdikt. Dat is voor Gods echte volk. De meeste lende hierop uit. En wat wordt er in mee bedoeld. Want de zonde is een, is een, een, een grief. Tegen de heilige geest. Tegen de drie ene God. Gemeente. Dat kerken gods hier op aarde. als en ze door de geloof geoefend mogen worden. Dan zou, die kerk, dan zou die kerk beleiden. Zou ik nou nooit meer eens tegen God zonden. Dan mag die kerk leven gemeente. En, die, en dat grootste zonde. Dat Gods kerken last mee heeft. Wat is dat mijn hoortis. Ja niet om andere zonde om klein te noemen nee. Maar de grootste zonde. Dat is de goddeloze ongeloof. Om God te twijfelen. Aan zijn liefde. Om God te twijfelen. Aan zijn almacht. Om God te twijfelen. Aan zijn trouw mijn oorde. Dat, dat gaat diep de ziel door mijn oorde. Want Gods volkgemeente, gemeente. Dat is een levend maken. Een levend maakt mens. Dat jij geen christendom. Die hebt er geen last mee. Nee. weet, Zou ik je wel... Daar haak je nog bij vertellen. Dat het echte volk Gods, mijn is. die wenen soms omdat ze niet wenen kennen over de zonde. Die wenen omdat ze niet wenen kennen. In dat waar en goddelijke berouw over de zonde, Dat is het een eigen. Na ontvangende genade niet de eigen toe brengen. Ik zou er nog eens wat bij willen zeggen. Er zijn tijden in de leven van Gods volk in de afwijkende leven. Dat is het verwachten dat God zijn klap heeft. Dat is het verwachten. Ik wil het nog anders zeggen, gemeente. En ik zeg het met eerbied. Dat God ze nog gestijden en klappen zou. Dat ze nou zouden nog weten. Dat God in een vaderlijke weg nog is behandeld. Tijd is op, gemeente. O, kinderen, jonge mensen in onze midden. Ook ik zie veel van het oude vaderland. O zoek het bij de heren jong en oud. Het gaat op een onzaggelijke eeuwigheid. En eenmaal geboren is voor eeuwig verloren. En tweemaal geboren is eeuwig begouwd. Om zijn wil. Niet in ons. Maar alles in hem. Zo reist men naar Jeruzalem. Bekommerde in onze mid. O oh geweest. O oh rust niet in de bekommering. Maar dat het hier. Dat je nooit een rest mocht vinden. Zonder op dit vastigheid. En dit vastigheid. Laat ik het even nog voor je lezen. Die ons getrokken heeft. Uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk. Van zijn zoon. Van de zoon. Zijne liefde. Dat betekent gemeente. O dat er wij niet met een beschouwende kennis. Maar een God openbaring. En toepassing. Van die enige lamme gods. Bij te wien geen leven is. In wie dat het eeuwige leven is. Dat is nodig. Om hem te kennen. Wie het eeuwig leven is. En volk des hier. O luister dan. Naar deze liefde aansporen. Voor de toekomende vertrekking. Moge God de toepassing geven. Tot ere van zijn naam. Amen. Ach Heere, zou uw woord nog zegenen. O tot onderwijs, tot troost, tot beschaming, tot bekering, tot vernedering. O tot opwekking in deze donkere tijd. O, heb ge hebt gezegd hier in uw woord, zeg tegen die vol troost, troost mijn volk. Maar dat ze nooit rusten mocht bijten. Dat is dat bloed. O, mocht ontvangen in wien de verzoening van de zonden is. En anders dan is het nog met een openstaande schuld. En dat zou een onzaggelijke dood wezen, Maar wel weligzalig is het volk. O, die zijn schuld. Zonde mocht vergeven. En daar in het geloof. Mocht het geloven. En hopen op die voldoening. Van die zegende middelaar. En dat de liefde. Nog eens uit. Mocht vloeien. En dan is het wij. danken de God en de Vader. Van onze Heere. Jezus Christus. Door de heilige geest. Heere breng ons nog vanavond. Nog eens bij me kanten. Heeft nog list in deze donkere tijd van afval. O, van zo weinig begeert ook in de harten van die volk. Heere, gedenk dan ook iedereen van ons. Gedenk die van Holland zijn van ver. Heren, wanneer dat het, tot gij zou wederkeren in dit week. Wij bidden niet dat hij iedereen gedenken mocht. Op weg aan reis deze... Heen en terug, maar ook iedereen in zijn roeping. Heer, help ons nog vanavond. Gij weet hoe stijl en dieper van Maar ach, Heer, hij is goed voor zondige mensen. Heeft nog een teken, Heer. O, dat uw kerk ook nog op deze plaats nog eens uitbreiden moet. Tot de eer van uw naam. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 84, het derde en het zesde vers. Welzalig, gij die al zijn kracht en hulp alleen van Iver wacht, die kiest de welgebaande wegen. Steek hem de gete midden zon in het moer bij Dal, gij zijt grondbron, en stort op hem een milde regen. En regen die hem overdekt. Verkwikt en hond tot zegen strekt. We zingen op de 84, 84 en daarvan het derde en zesde vers. De zegen des Heeren gaat er geen vrede. De Heeren zegene u en begoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.